Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Gekkenhuis in Groningen de afgelopen 24 uur. Daar werden ze gisteren verrast met gedoe in de Eerste Kamer over de gaskraan. Opeens werd daar gesproken over de mogelijkheid om het dichtdraaien van die gaskraan uit te stellen. En dat viel niet lekker bij de club die opkomt voor de Groningers. Boosheid, maar ook mensen die cynisch zijn. Zie je wel, ik had dat toch al niet geloofd. En, nou zie je maar, alle mooie beloftes weer op de langere baan geschoven. Ja, en wat echt funest is, dat uh, vertrouwen, dat het weer een knauw heeft gekregen. Vandaag krabbelde de Eerste Kamer ineens terug. De minister die zich al jaren hard maakt voor de Groningers... zei vandaag dat hij ermee stopt als het dichtdraaien van de gaskraan vertraging oploopt. Een Duitse politicus zou één van de mensen zijn die geld heeft ontvangen van Rusland. Peter Biston wordt door de Tsjechische krant in verband gebracht met het schandaal. Dat gaat over de nieuwsite die Russische propaganda verspreidt. De politicus is de nummer twee op de lijst van de partij AFD voor de Europese verkiezingen. Een aantal leden in zijn partij wil dat hij zich tijdens die verkiezingen niet laat zien... totdat er meer bekend is over de beschuldigingen. Er zouden ook Nederlandse politici geld hebben ontvangen van Rusland... maar om wie het zou gaan weten we niet. En met twee, 132 jaar aan voetbalgeschiedenis is Vitesse een van de oudste clubs van Nederland. En het is voor Arnhemmers maar te hopen dat dat zo blijft. Ja, het zit wel echt in je hart als Arnhemmer, zeg maar. Vitesse is wel echt Arnhem en Arnhem is echt Vitesse. Ja, het is al hoort bij Arnhem natuurlijk. En uh, zou wel jammer zijn als het uh, verdwijnt. Zeker jammer. Ik vond dat wel leuk om te gaan. Maar het ziet er niet goed uit. De club zit in financiële problemen en het bestaan staat op het spel. Zegt de nieuwe directeur, die is aangesteld om de club van de ondergang te redden. Het is zelfs nog maar de vraag of Vitesse dit voetbalseizoen kan afmaken. Zegt hij tegen Omroep Gelderland. Als je niet. De competitie niet uit kunnen spelen, ben je, je licentie kwijt. Dreigt dat gevaar ook? Ja, dat De competitie misschien niet uitgespeeld kan worden. Als wij niet voldoen aan hetgeen wat de licentiecommissie van ons verwacht, dan dreigt dat gevaar, ja. Het is aan hem de taak om met een plan te komen waardoor de KNVB de proflicentie niet intrekt. Dan het weer, vanavond blijft het droog, maar s'nachts komt de regen weer terug. Morgen ook weer regen, met smiddags kans op hagel en onweer, dan wordt het 13 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. I'm run wide. Van zandvoort.